Een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek En de Tuinfluiter Zingt van Jos van Manen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het tiende deel. Hoewel haar genezing meer tijd kostte dan verwacht werd, brak toch de dagen waarop Marion uit het ziekenhuis werd ontslagen. Mijn vader haalde haar af. Heerlijk buiten. Nou, zuster. Tot ziens. Mevrouw van Kerk, ik hoop dat u het naar de Vind bij ons gehad hebt. Het moest wel, het kon niet anders. <lacht> ja, ja. Maar ik wens u een hele goede thuiskomst. Dank maar u wel. Dan ik denk wel dat u geopereerd bent. Dus als u wat doet, dan gaat u transpireren. Ja, ja, ja. Maar dat gaat vanzelf. Ik zal eraan denken. En hartelijk dank voor alle goede zorgen. Ja, Niks te danken en nogmaals een hele goede thuiskomst. Ja, dag zuster. Dag, dank u zuster. Dag, dank voorzichtig maar. Oh, wat heerlijk buiten. Oh, ik voel helemaal duizelig van. Yeah. Ja, nou, dat bedompte ziekenhuis is het een hele overgang. Ja. He? Nou, geef hem maar een arm. Zo. Jon, ik heb Inge thuis gelaten. Ik dacht dat het te druk voor je zou zijn. Maar oh, ik voel me weer heel sterk. Ja, ja we doen het ook rustig aan. He? Een poosje vertroeteld worden bij je ouders, zou je goed doen. Ja, maar het liefst ging ik gewoon weer aan de slag. Ja, die tijd komt toch? Ja. Die komt. Mooi jong. Ja? Wat, eh... Uh, wat ga je eigenlijk doen als je... Als je weer helemaal beter bent? Oh, dat, eh... Uh, dat weet ik niet. Daar heb ik nog niet over na... Hoe bedoelt u? Ik, uh... Ik ben van plan op reis te gaan. Ja, zolang Machter ziek was, heb ik daar geen tijd voor kunnen nemen. Ik moet er eens nodig uit. Ik heb het idee dat ik mezelf op de een of andere manier moet, moet zien te hervinden. En neemt u Inge dan mee? Nee, nee, nee. nee. nee. Het is beter als ik er een eentje ga. Maar ik kan, ik kan op Inge passen. Als je ermee akkoord zou kunnen gaan, dan, dan wilde ik Inge en jou naar zee sturen voor, voor een week of vijf, zes. Oh. Dat is goed voor de gezondheid en wat je zelf betreft, toen je bij ons kwam, toen zag je er geweldig uit, Hollands welvaren. En nu moet je eens kijken, wat een bleke snoep je hebt gekregen. Ja, ja, het verblijvende tuinflouten heb ik je geen goed gedaan. Oh, nee, nee, nee, daar ja, kunt u niks aan doen, dat is nou, gewoon die blinde darm. Oh. Nou, laten we het daar nog maar. Ophouden. En je wordt nu voor het zitten. Gaat het? No, het gaat best, ja. ja het is hier ook niet. Vrij slechte weg hier. Ja, In je maar een beetje tegen me aan, hè? Zo, vang ik de schokken voor je op. Toen Marion een dag of tien later het huis van haar ouders verliet en terugkeerde naar de tuinfluiten, was dat alleen maar om te pakken. Mijn vader vertrok een paar uur eerder dan wij. Vlak voordat de chauffeur hem kwam halen om hem naar de trein te brengen, nam hij mij in de huiskamer op schoot. Hm. Ja, ik zou je missen, kleine. Waarom ga je niet met ons op vakantie? Papa gaat al lang een lange reis maken. Papa gaat naar Frankrijk, papa gaat naar Zwitserland, naar Italië. Ja, dat zou jij helemaal niet leuk vinden. Jij gaat fijn, fijn, lekker op het strand spelen. Met juffrouw Marion. Ja, met juffrouw Marion, en dan gaan jullie samen zwemmen. En daarna ga je je opdrogen in de zon. En jij, papa? Papa gaat kastelen bekijken, musea. Helemaal alleen? Ja, helemaal alleen. Dat dus wil ik niet, alleen. Nou, als je groot bent, dan. dan, dan wil je dat misschien wel. Nee hoor, nooit. Nou, als, je, als je groot bent, dan. Inge, dan. dan gebeuren er soms dingen met je. Dan wil je misschien op, opeens zomaar in je eentje op reis. Kom je wel terug? Natuurlijk kom ik bij je terug, kaboutertje, He? En naar juffrouw Marion. En naar juffrouw Marion. Wil juffrouw Marion ook naar een kasteel? Dat weet ik niet. Juffrouw Marion gaat voor mij een kasteel bouwen van zand. Uh -huh. En denk je dan aan mij? Je moet gauw terugkomen, papa. Ik kom gauw terug, beloof ik je toch. Ah, wacht, daar zou je de chauffeur hebben. Meneer van Heerwaarden, de auto. Inge, ga jij maar vast even zeggen dat papa eraan komt, ja? ja. Chauffeur, papa komt af. Ja, Marjon. Daar staan we dan. Vreemd zijn zo, zo, zo alleen met, met Inge. Ik, ik zal veel aan je, aan jullie denken. Ik zal heel goed voor u zorgen. Ja, we hebben een bewogen jaar achter de jong. Hmm. We zijn veel aan jou verplicht. Ach, dat is toch... Nee, veel... nee, nee, echt. Je hebt me door een heel beroerde tijd heen geholpen. Daar kan ik je niet genoeg voor danken. Ja, Terwijl ik je meteen uh, alle aandacht van je opeis, omdat ik je mijn dochter toe vertrouw. Dus, ze is echt het allerkostbaarste wat ik bezit. Mm -hmm. Ik denk dat ik naar u degene ben die het meest van haar houdt. Hey, ik weet toch, bij jou zal ze niets tekort komen. Ja, dan. Uh... Dan ga ik nu maar. Ik hoop dat u een heel prettige vakantie heeft. Ja. Ja, ik... Ik schrijf je... Ik... Ik schrijf jullie. Mm -hmm. tot, tot ziens, jongen. Ik herinner me hoe fijn het was aan zee, en hoeveel plezier ik had met Marion. Intussen reisde mijn vader door Europa, in zijn eentje. Zodoende had hij genoeg tijd om ons te schrijven, soms al twee keer per week. Juffrouw Marion, ja? ga gaan een kaalschippen. Oh, alweer een kuil? Ik wil een huis met alle kamers. Oh, ik krijg nog een kromme rug van al dat geschip. En dan kom jij bij mij op visite. <laughs> Kijk eens wat ik hier heb. Wat dan? Hou je mijn tas? Ik zie geen snoep. Dat is geen snoep gekkie. is een brief van papa. Ga hem voorlezen? Nou, kom dan maar naast me zitten. Lieve Inge en ik schrijf ook maar lieve Marion. Ik zit nu in Florence. Wat heb ik die stad altijd graag willen bezoeken. Meestal vallen de dingen die je graag wilt tegen. Maar bij Florence is dat onmogelijk. Ik wandel door de stad en bezoek alle pleinen en musea. Daar heb ik dagwerk aan. Daarna rust ik uit op een terras en denk aan jullie. Gaat het goed in Holland? Hier is het erg warm. Nu ik dit schrijf verlang ik naar de zee. En ik verlang ernaar om jullie terug te zien. Ik denk erover na wat ik zal doen als ik weer terug ben. Het is echt verschrikkelijk warm. Inge, ik bestel nog maar een, een ijsje. Ja. Heb je trek in een ijsje? Ja. Nou, koop er maar één dan. Ook voor mij. Goed. Lieve papa. Lieve papa. Je vrouw Marjo ja? heeft een heel groot huis voor me gemaakt. Ja? zie je ja. ja. en dan schrijft ze precies op wat ik zeg ja ik hoop Goal. dat je gauw, gauw. gauw komt, komt ja. lieve papa Goed zo zo dit was jouw brief zal ik je nou mijn brief voorlezen aan papa? Hallo. leuk. ik erg Aartje. Hm? Hm. Even kijken. Mm -hmm. Het gaat heel goed met Inge. Ze ziet er fantastisch uit. Heeft een gezonde kleur. <laughs> Rood neusje. Ze hoest nog wel, maar de zeelucht doet daar goed aan. Ze zien er erg naar uit u terug te zien. Daarom ondertekenen we deze brief met honderdduizend kusjes van Inge en vele hartelijke groeten van uw marion. Goed? Ja. Papa! Hey. Ah, kleine meisje van me, kom hier. Oh, oh. Ha, wat, wat, ben je bruin geworden? Hij heeft de zon gedaan? Ha, heeft de zon dat gedaan? <laughs> Tuurlijk heeft de zon dat gedaan. Ja. Ah, mooi, Jon. Ja. Nou, nou, nou, jij ziet er ook al als... uit alsof je zes weken niet van het strand ben weg geweest. Verrassing en zo vroeg al terug. Ha, ik dacht, ik ga twee dagen eerder terug, dan kan ik even goed controleren wat jullie al zo uitspoken. Met z'n tweeën. Heeft u het fijn gehad? Ja. Ja, het was goed een tijdje weg te zijn. Dat besefte ik toen ik daar mijn eentje rondreis en af en toe verschrikkelijk naar jullie naar huis verlangde. Mm -hmm. Ik geloof trouwens dat ik mijn hele leven nog nooit zoveel geschreven heb. Dit waren prachtige brieven. Ja, vlak die van jullie ook niet uit, hè? Ha. Heerlijk dat we even fijn met z'n drie een paar dagen op het strand kunnen blijven. Papa, ga je spelen met de wolf? Oeh. Oh, oh. Nou, dat is een hele lange tijd ben geleden ben dat iemand dat aan me gevraagd heeft. Ja, kom maar, kom maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Weet je, Marjon... Mm -hmm. Telkens als ik probeer te vertellen wat ik allemaal gezien heb... besef ik... het is zo overweldigend. Ik kan het niet in woorden vatten. Weet je wat ik bedoel? Oh ja, ik, ik heb natuurlijk niet zoveel gezien als u. Soms dacht ik... Nou ja... Ik stelde me dan wel eens voor, hè, hoe, hoe jij dat alles gevonden zou hebben. Mm -hmm. De Côte d'Azur. Het was trouwens heel prettig af en toe een soort, soort samenspraakje met mezelf te hebben. Nou, als je, als je toch alleen bent. Nou, en dat ging dan van... Uh, Dit lijkt me een aardig plekje om de dag door te brengen, vind je ook niet? En wie antwoordde dan? Jij natuurlijk. <laughs> dat, was, dat, was, dat was een spelletje. Oh. Kinderachtig, hè. En wat zei ik dan? Ja, ah, toch nieuwsgierig. <laughs> ja, ja. Je zei natuurlijk altijd, hmm. het lijkt me een fantastisch, fantastisch. idee. <laughs> hmm. En hmm? heb je het fijn gehad met dingen? Oh, heerlijk, ja. Zo'n vreemd idee dat ik overmorgen alweer weg ga. Ing en ik zullen het hier allebei erg missen. Nou, ja. wat dan precies? Ach, de zeeën. Al die honderden vrolijke kinderen. Het geluid van golven en vissersboten die voorbij komen. Het is allemaal zo wijd, zo, zo onmetelijk. Ja, ik ken dat gevoel. Florence, waar ik ben in een week ben geweest, ligt, ligt in een landschap vol heuvels. Toscane. Mm -hmm. En soms kun je daar maar om, op een heuveltop kilometers om je heen kijken. En s'avonds nachts de lichtjes van de dorpen. Het is dan alsof je... alsof je door de lucht zweeft. Mm -hmm. En al dat kleine gedoe vanaf een onmetelijke afstand gadeslaat. Ach ja, reizen. Reizen na al die benauwdheid. We zijn dus eigenlijk allebei op de juiste plaats geweest. Ja, allebei, ja. Dan is het goed. Ja, wat een heerlijk idee om morgen nog de hele dag op het strand te kunnen zijn. Nog gaat papa je pakken. Kom, kom, kom. Tik, tik, tik, tik. Ik pak je, ik pak je. Ja, je bent tik, hem, ik, je bent hem. hem. Nou maar, jongen. Ja, ja, ja, ja. Pak me dan, pak me dan. uit je kap. Ja. Kom hier. Kom hier. Kom hem, Inge. Nou, ik wil dat je hier komt. Kom hier. Kom hem nou. Hier. Hier moet je komen, je juf juffrouw. je dan nou rustig zien slapen? Als een roos. Als ik haar zo zie liggen... Ze gaat op Magda lijken, jong. Als ze slaapt? Je hebt dat net gezien. Ze heeft meer van Magda dan wij ooit hadden vermoed. Die driftbui. Daar kwam we bekend voor. Ik schrok er eigenlijk een beetje van. Nou ja, kinderen reageren wel meer onredelijk. Net als volwassenen. Hm. <laughs> nou, ze kan ook echt heel lief zijn. Dat weet ik toch. Moet u kijken hoe ze slaapt. Je houdt veel van haar. Hè? Terwijl mijn vader toekeek hoe Mario mij liefkooste, begreep hij dat haar gevoelens voor mij bijna die van een moeder even naarden. En hij dacht aan de woorden die hij diezelfde avond tot Marion zou moeten spreken. En die het terugdrong. Zolang het nog kon. Waar bent u stil? Ja. U heeft nog geen woord gezegd sinds we buiten zijn. Vindt het niet fijn om weer naar huis te gaan? Na die lange reis? O oh ja. Ja, dat wel. Of zou je nog wat langer willen blijven? Als dat kon. Je moet naar de fabriek. Heeft u zorgen over de fabriek? Nee, dat niet. Mooi jong... Ik moet nu een van de beroerdste baantjes in mijn leven opknappen. Nu? Maar u bent net terug van vakantie. Daarom juist. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik ben zes weken weg geweest, Marion. Zes weken om na te denken... over wat er gebeurd is. Over de dingen die voorbij zijn. Maar daar kun je niet bij blijven stilstaan. Mm -hmm. Het gaat tenslotte ook om de toekomst. Om de toekomst... ...van ons alle drie, Marjon. Ja, daar heb jij toch ook wel eens over nagedacht? Ja, ik, nou... Ja, ik, ik, ik, ik zal het echt heerlijk vinden weer in de Maar Marjon, ik ga niet terug naar de tuinfluit. Oh. Maar... Nee. Ik heb dat besluit wel over... ...overwogen genomen, Marjon. Dat moet je je kunnen voorstellen. Ik trek met Inge bij mijn moeder in op het kasteel. Oh. Nou, dat. moet ik wel even verwerken. Het is niet anders. Ik, ik hoop dat je het kunt begrijpen. Ja, u, u vraagt veel zo opeens. Ja. Ik had het ook over een van de broerste baantjes in mijn leven, Marjotte. Maar. bedoelt u dan. Doet u dat mijn mijn positie? Ja. Ik moet Marion Verkerk ontslaan. Hoor je wat ik zeg? Ja. Dat zegt dan niet. Ja, wat moet ik zeggen? Hoor oh, dat spijt me. Spijt me ook je. Maar het is niet anders. De huishouding wordt opgedoekt. U gaat naar het kasteel. Ja, dat is onweerstaanbaar als het jachtseizoen hier voor de deur staat. Ik ben voor de verleiding bezweken. Met Inge? Met Inge. vader meende het niet dat hij terug verlangde naar het kasteel. En hij moest er niet aan denken dat de Marion van mij zou wegnemen. Daarom bad hij dat het slechts tijdelijk mocht zijn, maar daar wist Marion niks van. Toen ik de volgende morgen wakker werd, vertelde ze het nieuws. Goedemorgen Juffrouw Marion. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Met het bruine bier. Oeh, mocht hij naast je op het kussen liggen. Ik vertel hem een verhaaltje. Hmm, ik vertel jou ook altijd verhaaltjes hè? over de Bruine Beer. Ja, en dan vertel ik ze weer aan de Bruine Beer. Hmm. Inge, ik denk dat papa je eerder als die verhaaltjes gaat vertellen. Jij vertelt ze veel mooier. Nee, moet je luisteren Inge. Jij gaat samen met papa bij oma wonen. Op het kasteel. Ga jij met ons mee? Nee, nee ik ga niet mee. Maar waarom niet? Dat weet ik niet. Nou ja, jij blijft bij papa. Jij hoort toch bij papa? Maar waar ga jij dan wonen? Weet ik nog niet. Maar ik denk bij mijn papa en mama voor een tijdje. Maar dan kom je ons toch wel opzoeken? Kom je kon me toch wel een verhaaltje vertellen? Ja, natuurlijk kom ik je opzoeken. Beloofd? Beloofd. Kom je nog steeds bij ons vergeren? Ja, je stelt zulke moeilijke vragen. En Marion herinnerde zich Magda's woorden op haar sterfbed. Jij houdt van Inge. Ja. Dat weet ik. Jij, jij mag haar niet laten gaan. Maar mijn vader had anders beslist. En toch kon hij Marion maar vertellen waarom hij die beslissing had genomen. Dit was het tiende deel van De Tuinfluiter, een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek En de Tuinfluiter zingt van Jos van Maan en Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. José Ruiter was Marion Verkerk, Frederik de Groot Reinier van Herenwaarden, Danielle Mulder's Inge zijn dochter, een verpleegster zuster Buscher, de volwassen Inge die het verhaal vertelt, Clara Overduin. De herkenningsmelodie werd gecomponeerd en uitgevoerd door Louis van Dijk. Dit hoorspel werd op locatie opgenomen, met dank aan Bert Bolle, barometer Antiker in Maartensdijk en het ziekenhuis Berg en Bos in Beeldhoven. Techniek Willem Schijgrond, regie Johan Wolder.